In een nogal drukke week aan het eind van een drukke dag, vlak voor de herfstvakantie, sprak ik met Christian van Dokken. Chris is freelance designer en heeft onder veel meer aan de wayfinding van Artis gewerkt. Daarnaast is hij een collega-docent aan de CMD-opleiding in Amsterdam. Het was een prettig gesprek, maar wellicht kan je af en toe horen dat we echt aan vakantie toe waren. Uh, wat mij ooit is bijgebleven wat bij goede wayfinding is, op het moment dat mensen zich bewegen in de ruimte... Uh, eigenlijk niet... Uh, op het moment dat ze dus van A naar B gaan... en ze bewegen in de ruimte en ze hebben het kunnen vinden... en na afloop eigenlijk niet door hebben gehad... hoe ze die weg hebben gevonden... Uh, dat is eigenlijk een soort compliment. Ah, oké. Okay. Dus, uh, uh, dus het hoeft niet eens zozeer te zijn dat ze... Uh, uh, klagen of iets dergelijks... maar dat ze gewoon een weg vinden, bijvoorbeeld op Schiphol... Ja. en eigenlijk onbewust naar de gate kunnen lopen op een rustige manier... Ja, en toch hun vlucht ja, hebben gehaald. Dus, yeah, yeah. Oh, yeah. En, dus er is niet een... een, een uh, dus ze hebben zich, zelf zijn ze niet van bewust. En dat is een compliment voor degene die je wayfinding hebben gedaan. Ja. Want dat houdt in dus dat de wayfinding zo goed is... dat ze zichzelf eigenlijk niet eens realiseren dat ze het gebruiken. Dus dat ze niet na afloop hebben... hebben die supermooie bordjes gezien op Schiphol. Ja, exact. Ja. Dat is een soort compliment. Het is eigenlijk elke keer als je je wayfinding bezig bent... Als, als ontwerper dan, of als bedenker of logistiek, want daar zit er ook mee, te, psychologie heeft er heel veel mee te maken. Even mensen, uh, dan, dan ben je als ontwerper, je, is dat eigenlijk een, het grootste compliment wat je kan krijgen. Yeah. Want blijkbaar is het dus is het zo goed dat ze het niet doorhebben. Als ik dan kijk naar wayfinding in artists, want daar heb je ook aan meegewerkt, ja, toch? Ja. Yeah? ja die is toch, die is ook wel leuk. Er zitten kleine geintjes in. Ja, klopt. En dat, hebben we ook, dat is ook een bewuste keuze geweest. Yeah. Uh, want we hebben bij Artis uh, was de vraagstelling... Uh, dat het was opgevallen naar het onderzoek... dat ze de bezoekers hadden gevraagd... welke dieren hebben jullie nou uh, uh, gemist vandaag... na nou een dag in Artis? Of welke dieren hebben jullie juist wel gezien? En toen bleek uit dat, uit dat onderzoek dat uh, de meest eyecatcher dieren voor artis, die werden eigenlijk het meest gemist. Dus die hadden mensen dus na een dag artis niet gezien. Terwijl dat voor artis een eyecatcher was. En daar moesten mensen eigenlijk voor betalen. Dus bij ons lag de opdracht om daar iets mee te gaan doen. En uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dus die mensen dus wel die eyecatchers kunnen zien? En wel, wat zijn die eyecatchers dan van artis? En toen kwamen we eigenlijk op het idee dat we uh, de mensen... Uh, het, het idee brachten van... Hey, als we naar Afrika gaan... dan heb je altijd de big five. Van, je hebt die dieren moet je gezien hebben... als je op safari gaat in Afrika. Als we dat als uitgangspunt nemen... en je zorgt ervoor dat de big five van Artis... dat dat in de route terugkomt... dan hebben de mensen altijd... dus die dieren gezien... die Artis heel graag wil, uh, naar buiten wil brengen. Okay. Dus dat is het systeem wat we bedacht hebben. Dus we hebben een route bedacht... binnen Artis met al die kleine dingetjes erbij. Want het is ook een kinder... Uh, park, voor, voor kinderen bedoeld ook. En dat kinderen daar ook gerelateerd aan worden. Dus dan op de paal zie je dan de, de illustraties van de dieren en die refereren naar de borden. En de kinderen die kunnen dan op die paal wijzen van, hé, hey mama, ik kan dit zien. En dat zie je dus ook gebeuren. Yeah. En, uh, en zijn er dan ook bij die wayfinding, dat is een groot project geweest neem ik aan, yeah. zijn er dan ook de, de, de paden verlegd of zijn er alleen maar palen neergezet? Nee, de uh, er zijn alleen palen neergezet. Okay. Ja, dus de, de, dat is ook meestal het geval dat, uh, dat de paden eigenlijk al bestaan. Net zoals met architectuur in een gebouw. Mm -hmm. uh, dat is, bestaat aan de hand van een architect, in dit geval een landschapsarchitect... die dat al bepaald heeft. En uh, de palen worden neergezet. En we hebben waarschijnlijk uiteindelijk meer palen neergezet dan dan er eerst stonden. Omdat wij vonden dat we net als met de Ikea... ook shortcuts moesten zijn. Okay. Dus dat mensen ook uh, shortcuts kunnen nemen in het park... om bepaalde dieren zelf te kunnen om, uh, vinden en sneller. Want ik kan me voorstellen dat je, sommige mensen... niet de hele dag de tijd hebben. Okay. En dat ze dan toch wel die aantal dieren... die arts belangrijk vinden, uh, te kunnen laten zien. Oké, okay. interessant. Er dus zijn een paar interessante dingen die ik nu al hoor. Hè? Dat, ja. dat uh, je zegt van... goede wayfinding is er niet. En... Dat wayfinding meestal wordt toegevoegd uh, aan iets wat er al is. Maar idealiter ja. kan ik me voorstellen, zou je zeggen: wayfinding moet onderdeel zijn van de architectuur, van de opzet, moet, moet daar gewoon. Dat is ook nog steeds een discussie. Uh, dat is ook elke keer het probleem waar wayfindings tegen, tegenaan lopen vaak. Ik, ik hoop dat het nu al front is, ik ben nu al een tijdje uit weer in, op het gebied van wayfinding. Maar ik weet nog dat uit ervaring dat het toen nog heel erg was. Uh, nou, het gebouw staat. Architect is erbij. Architect wil zo min mogelijk in het, in, uh, bordjes in het gebouw. Want het gebouw spreekt voor zichzelf. Dus je moet een wc kunnen vinden. En aan de hand van de gangen van het gebouw. Als het ware, om het even heel plat te zeggen. Uh, maar dat blijkt dus uh, niet zo te zijn. En dan komt op het laatste moment komen ze erachter. Oh, we moeten ook nog bordjes in het gebouw of in het park. Dus de wayfinding expert wordt vaak op het allerlaatste moment nog bijgehaald. En dan kom je inderdaad tegen allemaal uh, compilaties tegen die eigenlijk... En niet van uh, die je eigenlijk had kunnen tackelen als je al vanaf het begin van het proces aanwezig bent. Ja. En, dat, en dat is een heel, heel groot probleem vaak met wayfinding. En dat heb je natuurlijk helemaal met als een gebouw: gewoon een nieuwe functie krijgt. Ja, Toch? absoluut. Dat ja, vaak ja, gebeurt. ja, zeker. Ja. Ja. En uh, ik heb afgelopen zomer nog meegemaakt dat. Dat in Den Haag het nieuwe ministerie van Buitenlandse Zaken, een gebouw van 13 verdiepingen, eigenlijk bijna helemaal klaar was. Totdat ze erachter kwamen dat er nog drie maanden de tijd was om een aantal bordjes in het gebouw te zetten. Yeah. En dan komt er, moeten wij, word je gevraagd om dat te doen. Nou, dat is, de haalbaarheid is gewoon uh, nul. Dat kan gewoon niet. Yeah. Dus de, de, dat is nog steeds het probleem dat, uh, uh, dat mensen dus het. Uh, als een achtergesteld kindje zien. Dus ja, bordjes, dat zien we wel, dat komt wel, dat komt later wel. Ja, Terwijl het eigenlijk een heel eigenlijk, belangrijke, essentieel ding is. Binnen... Eigenlijk wordt helemaal niet ingezien hoe belangrijk dat is. Ja, exact. En dat is wellicht ook doordat goede wayfinding onzichtbaar is. Ja, exact. Omdat je het niet kan herinneren. Ja, exact. Daardoor ja. hebben mensen niet door hoe belangrijk dat is. Ja, exact. Ja. Dus het is eigenlijk een beetje, je bent een soort re regisseur achter de film... om het ja. zo te zeggen. Oké. Okay. Dus, uh... Oké, okay. gaaf. Ja. Goed, het heel fysiek... Uh, we zijn hier een CMD-opleiding wat voornamelijk digitaal is. of Voor een ja. groot deel zijn overeenkomsten tussen digitale wayfinding en fysieke wayfinding. Nou, de, de basis denk ik vooral. Dus, uh, uh, je gaat vanuit... Digitaal heb je een bepaalde doel. Dus je wil dus ergens heen. En daarmee navigeer je ook over het scherm. En je gaat dus eigenlijk ook van A naar B en misschien ook weer terug van B naar A of van A naar B naar C. Dus je gaat bepaalde stappen, uh, volg je. en dat heb je met wayfinding ook. Je gaat van A naar B of van A naar B naar C en hoe ga je, ga je weer terug? En de, dat zijn voornamelijk de overeenkomsten. Het enige wat naar mijn idee uh, heel erg uh, het verschil is... dat je uh, bij wayfinding in praktijk heb je, uh, tegenstromen hebt. Er zijn ook mensen die gaan de andere kant op. En dat heb je op het web heb je daar geen last van. Op het web heb je naar mijn idee minder tegenstromen. Er zijn niet uh, mensen die jou tegen kunnen houden yeah. om, uh, om jou, uh, van jouw doel af te houden in principe. Yeah. Oh, wat interessant. Maar aan de andere kant kan je natuurlijk ook zeggen dat door een tegenstroom weet je bijvoorbeeld... Oh, die kant moet ik wel of niet op. Ja, exact. Dat is ook weer een indicator. Ja, dat, dat is ook zeggen. een indicator. Ja. Ja, ja. En, het is de, en belangrijk is dus dat je ook uh, ervoor zorgt dat die, die stromen elkaar niet gaan kruisen. ja. ja. En uh, daar moet je dus ook rekening mee houden in de wayfinding-situatie, ja. Dus het zijn allemaal en... kleine uh, verschillen, maar ook dus kleine overeenkomsten, denk ik. En vooral het navigeren, daar zitten overeenkomsten in. Ja, ja. wat ik ook me kan voorstellen is dat je... Nou ja, dat navigeren... Wat je in het begin zei, als, het een, als, het, als je het niet gezien hebt... maar je bent wel op je plek gekomen, dan is het goed. Dat... ja kan natuurlijk ook gelden voor digitaal. Hè? Ja. Dat, dat is ook zo'n... Als, als je de interface niet hebt gezien... en je hebt wel kunnen doen wat je wilde doen... dan is eigenlijk een, een, een applicatie goed geweest. Ja, exact. En ja. als je zegt van... Wow, wat een toffe navigatie was dat. Ja. Maar wat ik er moest dat doen, we weet ik niet meer. Nee, exact. Ja. Dan, dan is het eigenlijk niet goed. Ja, ja. oké. Okay. Okay. En dat is, dat, maar dat is wel interessant. Maar ja, we, dat, dat is hetzelfde. Van, ja, wat is nou kwaliteit... Daar uh, had ik van de week een discussie over met iemand... van ja, maar wat is, nou, wat is dan echt kwaliteit? Is kwaliteit goed... Uh, is kwaliteit falen bijvoorbeeld? Is falen een kwaliteit? In sommige gevallen wel, ja. Als je... Maar wanneer is het goed? Probeer maar eens goed te falen. Nou ja, falen kan bijvoorbeeld... Uh, uh, op een moment dat er... Een paar jaar geleden was responsive design nieuw. ja. Toen hadden we dat... Niemand had daar ervaring mee. Maar iedereen zag de noodzaak ervan in... dat we dat moesten gaan doen. En dat is een moment... dat falen volgens mij belangrijk is. Maar je moet dan wel... je falen inzien... als een stap op weg naar het goede. Dus je moet documenteren... Hé, dit hebben we geprobeerd, dat is niet zo'n goed idee. Ja. Dus bijvoorbeeld... we gingen toen experimenteren met responsive design... niet alleen voor layout... maar ook voor verschillende manieren van interactie. Dus een verschillende layout voor een verschillende input device. Dus als je touch hebt, krijg je een andere layout ja, wat, dan als je een muis ja, hebt. Ja. Dat hebben we toen geprobeerd. Dat was geen goed idee. Ja. En maar toen ben je dan goed gefaald? Door dat bijvoorbeeld te documenteren... en door daarna te zeggen, we gaan een interface maken... die zowel voor muis als voor touch als voor whatever goed werkt... dan heb je goed gefaald. Ja, ah, zeker. Okay. faal was volgens mij ja, een ik, goed ik, idee. ja. Ja, ja, dat, nou, ja, dat vind ik... Dat, ik maar vind ik, als we daarna nog een keer precies hetzelfde hadden gedaan... en weer hadden ontdekt, dat, ik, dat was ja. niet zo'n goed idee. Dan heb je... Ja. Dan was het slecht gefaald. ja, ja. ja. ja. Dat was een kwalitatief slecht gefaald. <laughs> ja, dat, dat, dat zijn wel goede dingen om over na te denken. Want dat, dat, dat, dat, dat uh, bevestigt bevestigen, niet... maar dat geeft veel betekenis aan het woord kwaliteit, denk mm -hmm. ik. Dus dat je... Wat, wat, wat is dan kwaliteit? En uh, hoe ga je daarmee om? En als designer vind ik dat ook heel belangrijk, denk ik. Ja. Tuurlijk, maar ja. dat, dat is... Nou ja, goed, deze, deze serie, podcast, gaat natuurlijk over kwaliteit... maar het gaat er juist ook over... dat iedereen een verschillende definitie ja. heeft. Ja. En dat we die van elkaar moeten horen... en dat we die van elkaar moeten begrijpen. Dat vind ik het interessantst. Nou, in wayfinding is het dus, denk ik... voornamelijk inderdaad dat, dat men niet doorheeft... dat men van haar, hun, haar doel heeft bereikt... Ja. En uh, dat, dat is echt een groot compliment, denk ja, ik. Dat, uh, en dat je dus uh, op die manier uh, kwaliteit wordt uh, gewaarborgd. Is. Maar dus eigenlijk moet het ook een beetje neutraal zijn of zo. En op een plek als Schiphol, waar het super internationaal is. Nou, hoe doe je dat niet? met neutraal? Nou ja, je wil niemand boos maken. Dus je wil niet bijvoorbeeld, als je, een, als je symbolen gebruikt... wil je niet een hakenkruis gebruiken of nee, zo? Nee, nee, op, klopt. Uh, ja. ik, ik noem het even een heel extreem voorbeeld. Maar ja. je wil niet op Schiphol een rode bak... met een witte cirkel, met een zwart hakenkruis... Erin om nee, aan te nee, geven inderdaad. van hier, uh, hier is een hier je, arts of zo. Ja, nee, dus hier is een zwart hier mag je bidden. Want dat is in het oosten. Uh, ja, ja, precies. Dat is vanuit het boeddhisme, ja. ja. Uh, nee, dus dat, is dat, uh, dat is heel gevoelig. Ja. Dat is volgens mij ook hartstikke ingewikkeld als het internationaal is. Ja, nee, dat, dat is ook, heel, dat is ook heel ingewikkeld. En uh, uh, daar loop je ook in de wayfinding vooral op dat soort punten, zoals vliegvelden, dat zijn internationaal uh, uh, publieke ruimte. Ja. <coughs> is dat ook uh, heel belangrijk en daarom is het ook belangrijk dat het uh, inderdaad een neutrale uitstraling heeft. Uh, het voordeel van Schiphol is... en dat het een van de weinige vliegvelden in de wereld is... die uh, de user, de gebruiker, centraal stelt. Dus alles wat je op Schiphol ziet... is vanuit de gebruiker uh, gedacht. En, uh, en daarmee dus ook uh, het internationale aspect wordt daarmee behandeld. De, de kleuren die zijn, de, uh, zijn gebruikt... die zijn puur basis van wetenschappelijk onderzoek op uh, contrast. Dus wat, wat zijn de beste contrasten? En die worden toegepast. En die contrasten die worden ingedeeld in kleuren hè, met verschillende facetten. Dus is zoals blauw en wit uh, die worden uh, uh, volgens mij, even uit mijn hoofd hoor, dacht ik gebruikt als onderscheid voor faciliteiten. Geel en zwart is voor de, de, de routing. Ja. En dan heb je nog grijs en wit. En dat zijn dan uh, voor de uh, volgens mij de nood, maar dat weet ik niet zeker, daar ben ik me niet aan vast. Dus ze hebben drie gradaties van kleurcontrasten. Hè? En dat zijn de meest neutrale kleuren eigenlijk, maar ook de meest con uh, contrastrijke. Ja, kleuren. Super contrastrijk. Ja. Ja, ja. En die dus niet kan, uh, niet geen, uh, inderdaad, niet mensen aanstoten op de basis van uh, religie, uh, religieuze achtergrond ja, of uh, ja. culturele achtergronden. En natuurlijk zul je nog steeds dingen tegenkomen die je daar uh, misschien. Uh, waar je tegenaan zal lopen, maar ik denk voornamelijk... dat de meeste mensen die internationaal uh, georiënteerd zijn... ook begrijpen dat, dat, uh, dat je daar uh, in veel gevallen ook niet aan ontkomt. Ja. Ik, uh, uh, een goed voorbeeld is dat in, in Amerika is de nooduitgang... wordt aangegeven met rood en wit. Uh, terwijl in Nederland is dat groen en wit. Ja, ja, precies, dus daar ja. worden ook nog steeds heel veel fouten ingemaakt. Daar kun je er natuurlijk uh, niet, naar mijn idee, kun je daar niet aan, daar, daarom kom je niet aan. Nee. En wat ik heel goed vind aan Schiphol is dat zij dus vanuit de gebruiker denken. En dat zul je ook zien in, uh, als je daar rondloopt. Uh, je zult nooit reclame in, uh, in de weg zien staan van de, de routing van de, voor de gebruiker. Nee, nee, nee. Dus alle borden die zullen zich uh, ondergediend zijn aan de, aan de hele routing van... Uh, van de gebruiker. Goed, hè. ja, ja En dat, dat is dus uh, de kwaliteit van Schiphol. En zij innoveren daarin ook steeds meer. Okay. En, dat, en daarom is denk ik Schiphol echt een hele fijne opdrachtgever om te hebben. Okay, en yeah. daar zijn ze gewoon heel goed in. Ja. Maar internationaal is lastig natuurlijk. En dat, ik kwam daar een beetje op. Want gisteren hadden we het erover... waar wil je het over hebben? Toen zei ja. Je wilt het ook wel over politiek en design hebben. En toen dacht ik, ja, dat is gevaarlijk! En nou ja, als, je, als je kijkt naar Schiphol, dat lijkt mij zo. Politiek mogelijk. Toch Wayfinding op Schiphol is. Zo ja. neutraal mogelijk ja, en ja, ja. niemand tegen de schenen stoten. Sterker ja. nog, het idee dat het iemand tegen de schenen zou stoten, dat is uitgesloten. Ja, ja, ja, ja klopt. Ja. Bij artis is het iets politieker. Ja. Daar is het voor de kinderen. Daar staat niet alles erop. Ik weet ook wel, dan zit ik op die bordjes te kijken en denk ik... Hey, ik mis wat. Waarom staan uh, die, die leuke dieren er niet? Ja. Nee, dat is een politieke keuze of een ja. politiek, dat is een bewuste keuze bewuste geweest. keuze geweest, ja. Ik kan je ook vertellen waarom? Want we hebben niet alle dieren gedaan omdat we ook vonden dat het een ontdekkingstocht moest zijn. Oké, okay, oh ja. nou ja. Te gek, hè? Ja. maar dat zijn echt bewuste keuzes. Ja. Maar dan kan je ook op een vraag komen: Bestaat er zoiets als apolitiek design? Nou, dat is er blijkbaar, maar moet design dat ambiëren of moet ze dat juist niet ambiëren? Je bedoelt politiek design ambiëren of juist niet? Ja. Uh, Goeie vraag. Ik denk dat uh, dat je. Ik denk dat, dat het niet, nou, niet ambiëren, denk ik. Ik denk wel dat het, dat het er moet zijn. Yeah. Maar niet uh, als uitgangspunt of het, dat de dat, dat ambitie moet zijn. Want ik denk dat je daarmee dus wel heel veel vrijheid wegneemt. Okay. En ik denk dat je daardoor ook uh, uh, kaders uh, krijgt. En, uh, uh, en die kaders kunnen ervoor zorgen dat je juist je creativiteit daar niet in kwijt kan. Yeah. En dan zal het misschien op een hele kleine schaal kunnen... Maar ik ambiëer meer de, de punten als uh, uh, zoals Schiphol dat doet, als het ware. Dat ambieer ik meer dan dat ik uh, uh, vanuit een politieke artiest dat dan dat die dan echt restricties zou hebben. En dat dat vind, ik lastig, uh, vind ik een lastig punt, maar ik denk dat ik het uh, niet ambiëer. laat ik het zo zeggen. Okay, ja. Yeah, yeah. Ja. Dus jij wil niet met jou ontwerpen ervoor zorgen dat de wereld beter wordt, bijvoorbeeld, om het wat te noemen. Nee, ik, ik hoef niet per se die, dat als doelstelling te hebben. Dat ontwerp dat, me, dat ontwerpen beter hoort, de wereld daarvan beter wordt. Oké, okay, dus nee. wayfinding is voor jou niet de path to God wijzen, maar... Nee, inderdaad. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee precies. Okay, ja, okay. ja, ja. Nee, maar, want ik denk dat het ook... Ja, ik vind dat zo... Uh, uh, hoe zeg je dat? zo? Uh, uh, uh, so, sort, ja, het klinkt bijna als een soort illusie van... Ja, ik, ik ga de wereld verbeteren met mijn design. Okay. Het, het, kan, het, kan, het kan natuurlijk op een heel kleine, op kleine, op kleine schaal dat je dat doet. Yeah. Maar ik, ik, ik, denk niet, ik denk meer van het, dat het belangrijk is dat het design aansluit met wat, wat je doet. En, en dat het functioneel is en dat het past. Dan dat ik daarin de wereld daar gelijk mee, in, mee verbeter. Nee. Dat vind ik gewoon een last... Nou, ik, zie dat niet, ik zie dat voor mezelf niet zo gebeuren. Okay. Ik, dus is het is ook niet de taak van designers om de wereld te verbeteren? Nee, ik nou, denk het niet. Nee. Nee. Nee. Heb jij dat wel? Heb jij... Nee, ik weet het niet. Kijk, je kan... Er zijn heel veel manieren om naar te kijken. Je kan zeggen, misschien is het de taak van de designer... om de wereld in ieder geval minder onprettig te maken. Ja, dat vind ik iets anders dan ja. de wereld te verbeteren. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ik vind de wereld iets onprettig maken... of, uh, of meer, meer prettig maken... Ja. dat vind ik anders dan verbeteren. Want er zijn heel veel dingen die, uh, die we al hebben... Uh, en uh, wat gedesignd is... Maar wat eigenlijk helemaal niet prettig is. En waar we eigenlijk ook helemaal niks meer mee doen. Dus we, we laten het maar. En we gaan dat niet verder ontwikkelen. En we hebben het gemaakt, we hebben het gedesignd. Het blijft ja. daar zo. En we gaan weer iets nieuws designen. Om de wereld maar te verbeteren. Terwijl we niet gaan kijken naar hetgeen wat we al hebben. En dat dan verder ontwikkelen om te kijken of, of we dat prettiger kunnen maken. Ja, ja, ja. En dat zouden we wel moeten doen? Dat, ik vind dat wel. Ik vind wel dat we eigenlijk veel te veel... Bezig zijn met al die start-ups die we hebben. Al die dingen. Iedereen probeert weer het nieuwste uit te vinden. En men kijkt niet eens terug naar wat we hebben. En dat ontwikkelen tot het nou, prettiger maken. Of uh, mm. uh, het, het, vanuit het nieuwe standpunt denken. Van elk, elk begin, iedereen begint weer op, op nul eigenlijk bijna. Yeah. En dat vind ik als designer neem ik wel kwalijk. Ik wil, we hebben al zoveel. Waarom gaan we dat niet prettiger maken? Om dat even in die term te zetten. En waarom gaan we niet vanuit dat... Verder nadenken van, ja, maar als we dit al hebben, waarom zouden we dan nou weer hier op nul beginnen? Als het ware. En want dat gebeurt nu heel veel. We ja. gaan elke keer weer nieuwe dingen ontwikkelen. En weer eens innoveren, innoveren. Ja, ga nou eens kijken wat we hebben. Maar is innovatie innovatie kun je natuurlijk ook op twee manieren zien. Dat kan je zien als iets compleet nieuws verzinnen. Ja. Of het verbeteren van, degene, van de dingen die er al zijn. Ja, nee, eens. Dat ben ik met je eens. En, uh, maar uh, uh, ik denk dat het nu zo is dat we nog steeds op het vlak zitten van compleet iets nieuws bedenken. Ja, in elk geval heeft, krijgt dat de meeste aandacht. aandacht ja, laat het zo noemen, ja. Wow, die heeft iets ja. totaal nieuws ja, verzonnen. Dat is ja. natuurlijk veel toffer om te horen ja. dan... Ja. Ja, ja. Terwijl, en terwijl er eigenlijk ja. nog zoveel ligt waar we iets mee kunnen doen. Ja. En dat wordt in mijn, voor mijn gevoel veel, nog allemaal links, la, links laten liggen. Dat we gewoon, ja, oké, okay, nee, we moeten weer iets nieuws bedenken. Okay. Dat vind ik wel... Nou, dat neem ik wel de designwereld wel... Uh, dat, daar ligt nog een uitdaging, denk ja, ik. Ja. Dus die aandacht voor het nieuwe en het vette en het bijzondere... in plaats van het, de aandacht voor de kleine iteraties die het exact. Ja, Die het ja. misschien, misschien zelfs nog ook vetter en nog veel toffer kan maken. Ja. Maar langzaam, langzaam minder gaat, ja. heftig. Ja, exact. Ja. Ja, ja, dus de, de aandacht voor disruption, dat is het eigenlijk. Misschien ja, ja, ja, ja. Ja, heeft het ja. altijd maar over disruption... Ja. maar het zou moeten gaan over kleine iteraties. Ja, exact. Ja. Tof, goed. Ja. ja. Dat, volgens mij is het ook veel interessanter. En daar ligt ook een veel grotere uitdaging. Ja. Uh, want het, het is ook heel moeilijk om die kleine iteraties te maken, inderdaad. En, uh, het is ook veel makkelijker om vanuit nul te beginnen. Ik ben het wel met je eens, in mijn, die, die webdesign-wereld waar ik uit kom. De tech, nogal technische wereld. Uh, de browserbouwers. Dus een, een, eigenlijk een soort van strijd. Maar wel een goede, gezonde competitie tussen de verschillende browsers. En wat die de hele tijd aan het doen zijn, zijn nieuwe features implementeren. Ja. Nieuwe dingen. Elke ja. zes weken weer nieuwe dingen erin. Maar heel veel oude bugs zitten er nog in, van tien jaar oud. Die zitten er nog steeds in. Ja. Waardoor we bepaalde hele toffe technieken niet eens kunnen gebruiken. Die we al tien jaar willen gebruiken. Ja, nou, maar de dat, Nieuwste dingen kunnen we wel gebruiken. Ja, ja exact. Ja. Nou, dit is dan een klein voorbeeld. Maar dat, het zit op een hele grote schaal zit het zelfs. Ja. En dit speelt volgens mij al een aantal jaren. Dat men gewoon alleen maar inderdaad daarmee het, is een soort, het voelt bijna als een soort trend. Van ja, we moeten maar blijven vernieuwen, nieuwe dingen ontwikkelen. Niet, ik geef niet aan dat het niet, niet goed is. Maar ik denk dat er nog zoveel kwaliteit ligt wat we kunnen uh, verbeteren of prettiger kunnen maken. Ja. En dat we daar, dat daar een, een grotere uitdaging ligt. Dan, dan dat elke keer weer het nieuwe we bedenken. Je zou congressen willen hebben. Van wow, iemand heeft een betere handgreep verzonnen. Bijvoorbeeld, ja. ja, ja. Hoe, hoe te gek zou het zijn inderdaad, dat je inderdaad met de ultieme uh, kopje het aankomt. Of uh, ontwikkelt nou eens een keer een theezakje die wel echt uh, waar je dit gezeik niet hebt met dat theezakje, waar moet ik het kwijt? Of uh, dat het lekt de hele tijd. We zijn al honderd jaar mee bezig met theezakjes. En niemand heeft nog ooit een keer dat bedacht. En ik zie wel duizend varianten nieuwe theezakjes, verpakkingen. Uh, maar niet het, het probleem opgelost. En dat is een ander voorbeeld. Maar daar zit, daar, daar zit de uitdaging. Je kan wel nog duizend van die verpakkingen. Maar het theezakje lekt nog steeds. En verdomd zit er nog steeds dat, dat thee op het tafeltje. En is dat dan misschien, zou dat misschien een opdracht zijn aan de... Opleidingen? Of is dit iets. Want. want ja, dat effect ja. valt daarna weer aan te verdienen, denk ik dan misschien. Hè? Aan een, aan een, een ver, verbetering van een. Dus kan je dit verwachten vanuit het bedrijfsleven? Dat dit soort innovaties worden gedaan? Kleine iteraties? Of zou je dit moeten zeggen? Dit is een opdracht vanuit het onderwijs. Om te zeggen, we moeten. Ja, of beide. beide. Een combinatie van is misschien nog beter. Oké. Okay. Ja. Ik denk dat het voor beide in beide gevallen heel goed is. Ik denk dat bedrijven zich daar... als ze zich daar meer op richten... dat het een heel goed is. Ik, want ik, denk, ik geloof ook echt wel dat daar... Uh, veel te winnen valt. En ook... Uh, in, welk, in welke branche eigenlijk ook. Ik wil, uh, Er staan in Engeland... Staan er, uh, een overschot aan auto's. Weet je? En die, zijn ook niet, die, die worden niet eens meer gebruikt. Bossen staan vol met auto's daar. Is dat echt wel? Ja, er staan er bossen... Auto's, er staan echt allemaal van Rover, Jeeps... Die staan al, de bossen daar staan vol ermee. Die worden allemaal weggestouwd en gecoverd. En dat weet, dat weet bijna niemand. Maar dat staat er gewoon vol mee. Wow, wat en er je. wordt niks mee gedaan. En er wordt ook niet eens verder naar ontwikkeld. Of er, weet je, dat is, ja, we hebben toen een aantal series gemaakt van die rovers. Nou, die gaan niet de markt op. Omdat er crisis is geweest. Dus doen we er niks mee. Ja, het is allemaal vernieuwend. Maar het staat er nog. Er wordt verder niks mee gedaan. Er wordt niet verder ontwikkeld of over nagedacht. Wat kunnen we ermee? Ja. En... Uh, en ja, weet je, dat zijn allemaal interessante dingen... Uh, die we eigenlijk niet verder hebben afgemaakt. Die hebben we gewoon laten wezen en laten liggen. Ja, en veel en vaak liggen kom je ook, bedenk je het ook niet, hè? Dat was toen met die windmolens. Ja. Windmolens worden neergezet. En dan denk je, fantastisch, we hebben nu windmolens, windenergie, wat goed. Maar die, blijken, die windmolens gaan, weet ik wel, 10, 20 jaar mee. En dan zijn ze op. Ja. Maar dan zijn ze op en dan moeten ze weg. Ja. En wat doe je met een windmol? Die dingen zijn gigantisch. Ja. En het is allemaal spul waar je, wat je niet, waar je niet echt meer wat mee kan. Dat kan je niet omsmelten of zo. Het is die vorm die het is. Ja. En het is troep. Maar is dan of tenminste, maar neem, uh, uh, is dat een excuus om te zeggen van nou ja, dan laat het maar liggen of we verbranden het? Of is kunnen? ligt daar meer een uitdaging om daar iets mee te kunnen ik doen. Ik denk dat daar een uitdaging in zit. Er ja. was een paar jaar geleden zo'n presentatie van een gast... die liet zien dat ze bijvoorbeeld straatmeubilair ervan maken. Ja. Van ja, het doet het niet meer als, uh, uh, als windmolen... maar het is nog prima. Kan je het op een plein neerzetten, dan kunnen mensen erop gaan zitten. Ja, nee, dat, dat is perfect. Ja. Toch? Dat, en dat... Ik, ik, ik, ik denk dat het dus, zowel in het bedrijfsleven als in de opleidingen... dat dat, er, dat, dat een interessant gegeven is. Van wat kunnen we met de dingen die we nu al hebben? Ja. En waarom zouden we nu elke keer weer iets nieuws moeten gaan ontwikkelen... terwijl we eigenlijk al zoveel hebben? En ja. uh, zoveel dingen zijn die niet... Uh, uh, nog niet voldoen. En nog, wat je zegt, er zitten nog zoveel bugs in... En toch gaan we het niet oplossen, maar we gaan iets nieuws bedenken. Ja, ja, ja. Dat, dat is toch een soort mentaliteit die we hebben, blijkbaar. Of ja. er zitten, Dat zit zitten misschien in een opleiding of in in het bedrijfsleven. Zo een eer behalen uit het perfectioneren van de kleine dingen die niemand zal zien. Ja. Zoiets. Ja. ja. Gaaf, zeg. Dus het is een hele andere ja. dimensie, is ja, dat. Hè? Ja, ja. Ja. Dus, en dat, ik, dat, dat lijkt me ook te gek om te doen. Ik bedoel... Ja. Uh, Why not? Waarom zou, waarom, waarom, als we dat toch al hebben, ja, waarom zouden we dan nieuw produceren? Ja, eigenlijk, ja, je ziet het ook wel. In interface design zie je dat ook wel. Dat was, toen we twintig jaar geleden begonnen met interfaces bouwen voor, uh, voor het web. Nou, eerst kon er heel weinig. Toen kwam er Flash. Toen gingen mensen, was het vooral de bedoeling om iets te maken wat mensen nog nooit hadden gezien. ja. En daarna kwamen er langzaam de patronen en iedereen ging die patronen kopiëren. En nu zie je dat die patronen af en toe nog een beetje verbeterd worden, een beetje ja. aangepast. Maar is, maar is, is dat dan een leuke uh, kwestie? Want is dat dan? Het kan ook zijn dat het gewoon een manier is van denken in de zin van ja, als we, uh, als we het, uh, nu we dit hebben, ja, dat is totaal niet meer interessant. Dat kunnen we ook niet verder ontwikkelen. En als we iets nieuws beginnen, dan kunnen we blijven doorontwikkelen. Ja. Is, is dat een soort methodiek in ons hoofd die, dan, die ervoor zorgt dat we niet ons niet bezighouden? Kijk, dat ik hier die iPhone 4S en dan heb je hier die 5, uh, wat is het? Ja, SE, ik weet niet eens meer. Eigenlijk, ja, als, als, je kunt nog een hele rits van telefoons naast elkaar zetten. Maar we hebben eigenlijk nooit nagedacht over wat kunnen we nou met deze die 4S nog gaan doen, ja, ja. om het in te zetten. En kunnen we daarin iets verbeteren dat het nog beter wordt? Of, maar dan krijg je gelijk weer een heel nieuw product. Ja, ik denk, kijk, maar dat, is een, dat is een politiek ding. Dat is ja. een politieke keuze van Apple geweest om ervoor te zorgen... dat die oude iPhones op een gegeven moment niet meer bruikbaar worden. Dat is ja. onprettig in het gebruik worden. Ja, exact. Ja, dat maar dat is het duidelijk zeg ik dat bedrijfsleven ook daarin mee moet. Dus niet alleen ja. opleidingen, maar... Ja. Ja, eigenlijk zou ik zou dat bijna strafbaar willen stellen. Ja, <laughs> Toch. ja nee, ja, in inderdaad. Ja. Het dat ik wat supergoed was toen hij uitkwam, was hij fantastisch. Ja. Maar door te updaten is hij stuk gegaan. Ja. Op een gegeven ja, moment. Ja, inderdaad. Ja. ja. En dat, dat, is eigenlijk nog, dat vind ik echt een hele vreemde ja. situatie. Waardoor wij, wij eigenlijk als gewone, gewone mens als Leek, ik als Leek, ja. <laughs> worden ermee opgescheid. 600 euro uitgeven ja. aan een nieuwe telefoon. Ja, ja. ja. exact. Ja. En dan uh, heb ik daarvoor betaald. En dan uiteindelijk ligt het op een schroot. En dan wordt het mij nog kwalijk genomen ook dat ik uh, afval heb. En dat ik uh, het milieu uh, daar uh, uh, aan, aan, aan mee verpest. Dat is iets wat ontworpen zou moeten worden. Een campagne die aangeeft van nee, de individuen hebben er geen... Uh, is het, het is niet de schuld van de individu dat is ook een rotzooi is. Dat is gewoon de grote bedrijven, ja. grote fabrieken. Daar komt al het troep vandaan, ja. toch? Ja, ja. ja. Die zorgt ervoor dat ik elke keer uh, na twee jaar weer een nieuwe phone moet kopen. Ja, ja. Laat hun daar maar belasting over betalen, niet ik. Ja. Belasting over troep in plaats van ja. over werk. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Ja, dat is wel een ja. goeie. Ja, dat soort dingen moeten ontworpen worden. Hé, hey, en uh, kunst. Kunst? Ja. Wat kunst? Uh, Kunst, ja. Met een grote K. Bestaat er iets als goede kunst. Of met een grote T. Ja. Nou ja, bijvoorbeeld eh, politiek en design. nou dat Er is was er afgelopen weekend toevallig een heel artikel of een, uh, een tegenlichtaflevering uh, over, over. Ik heb het niet gezien dit weekend. Oh, over hoeveel. Uh, hoe kunst, tenminste zover ik uh, het even weet nog, dat, uh, uh, uh, dat kunst een hele andere betekenis heeft gekregen en hoe geld daar een rol in uh, speelt. Okay. En uh, en dat, het bijna, dat kunst bijna een absurditeit is geworden. En dat, het eigenlijk, dat geld zo'n grote rol heeft. En dat, dat kunst ook helemaal aan het verschuiven is. En uh, nou, dat is wel een interessant gegeven. Hoe dat kunst bijna een soort businessmodel is. Ja, ja want je, ja. je had inderdaad vroeger. of nou, je had wel veel geëngageerde kunst. Dus kunst ja. die ging over uh, nou ja, de, de misstanden in de wereld. Ja. Ik weet nog in de jaren negentig, toen ik zelf me veel met kunst bezig hield... Toen was het er helemaal niet. Toen ging kunst puur over geld verdienen en ja, over ja, ja, ja, klopt. Het groots leven of zo. Dat ja. was glamour. Ja, en werd, ook, werd zelfs gebruikt in, uh, in branding, et cetera. Ja. Het werd gewoon puur uh, ja. geld... Uh, ja, was echt ja. marketing en kunst marketing waren één geworden. Ja, ja. Maar volgens mij, in 2000, veranderde dat wel weer een beetje. Kreeg je wel weer. Politieke statements daarin Toch? Ja, ja zeker. En ook. Uh, en nu ook. Uh, nou, nu zie je dus wat er nu. Uh, wat ik dan van dan die, het gedeelte van die tegenlichtaflevering een beetje zag. En wat ik ook zelf wel merk is. Uh, dat dus de thema's nu ook weer aan het veranderen zijn. Je ziet dus heel veel thema's die nu uh, kunst zijn. Het gaat over sociale kunst. Het gaat over. Uh, uh, een beter milieu begint bij jezelf uh, kunst, als het ware. Uh -huh. Dus heel erg uh, milieubewuste keuzes maken. En uh, kunst gaat zelfs niet meer om een object, maar het gaat over een beleving. En je gaan, mensen gaan naar, uh, naar uh, wat was het? In Groenland of naar IJsland om, om uh, een bepaalde beleving mee te krijgen... zodat ze zich bewust worden van het feit wat er eigenlijk gebeurt met de ijskapsmelting... Dat wordt dan ineens als kunst gezien. En daar betalen mensen voor. En daar krijgen ze subsidie voor. En, mensen, en dat is nu de vraag. Is dat dus een vorm van kunst? Is, kunnen, kunnen we dat wel? Uh, het bewust maken van mensen. Op bepaalde... Uh, uh, door middel van experience. Is dat dan kunst? En is het niet A dan Ben je niet eigenlijk gewoon toerisme naar de verkeerde plekken aan het sturen? Dat is ook is een goede vraag. Toerisme? Ja, dat is ook ja. een goede vraag. Uh, dus ja, dus de... Uh, de thema's, die, de thema's die zijn wel aan het veranderen. En wat ik ook wel leuk vind aan, uh, aan die. Uh, uh, nou, wat ik, ik vind kunst. Voor mij is kunst gewoon uh, inspiratie. Ik doe gewoon heel veel inspiratie daaruit. Ik, ik, ik, dat is voor mij hoofdzakelijk wat voor mij kunst is. Gewoon vanuit een ander perspectief naar. Uh, dingen kijken, naar onderwerpen kijken, naar thema's kijken. En of dat nou politiek is, of dat het nou milieu is, of dat het. Dat maakt niet zoveel uit. Maar de oplossingen die ze daarvoor bieden, of hun denken daarover, ja. dat inspireert mij heel erg. En dat vind ik. Uh, dat, daarom ga ik naar een museum, of daarom ga ik naar een bepaalde. Uh, uh, tentoonstelling, uh, of art, tentoonstelling, of art-tentoonstelling, uh, of beurs of iets dergelijks. Gewoon puur voor inspiratie. Yes. En of naar, dat, je dus, dat ik niet me laat. ...kaderen door uh, bepaalde perspectieven... ...maar dat ik gewoon zo breed mogelijk perspectief krijg. Echt, maar ook om, ja, om, om dus aan het denken gezet te worden. Ja, exact. Ja, ja. Ja. En dat, dat inspireert mij ook weer. En uh, dat is met uh, fotografie, dat is met architectuur zo. Dat, is met, ik, dat valt voor mij allemaal onder kunst eigenlijk. Ja, want we waren een tijdje terug waren we naar de Banksy-expositie... Ja, en, ja, ja, en, ja, ja, ...en Warhol, ja, ja, ja, ja. allebei en ik dat we liepen daar rond... en we hadden zes, wat, wat, wat waarom is dit hier? was eigenlijk ja, de vraag ja, ja, die we hadden. Van, wat, ja. wat doet het hier? Ik vond ook de, de reclame die er werd gemaakt... voor die expositie was echt... het was bijna obscene van de meest waardevolle Banksy-expositie... terwijl Banksy eigenlijk in principe niet over geld gaat. Nee, exact. Nee, juist het ja. tegenovergestelde. Ja. Ja. Hij laat een zwerver op straat zijn werk verkopen voor 60, uh, 60 dollar. Ja, ja. En, en, en dit ging dan ineens... Ging dit, dit was alsof het door bankdirecteuren was ingericht, ja. zoiets. Ja, het was eigenlijk een heel slechte tentoonstelling. Ja. Maar het is wel een tentoonstelling die mis bijgebleven... omdat we daar gesprekken hadden over waarom hij zo slecht was. Ja, nee, ja, ja. Dat, dat kan ook, hè? Ja. Het, kan, het hoeft niet altijd goed te zijn. Nee, bij het precies, ja. Ja, ja. Nee, maar dat... dat nee, bedoel. Hey, Klot, ik bedoel... Nee, klopt. Ik, ik, uh, ik, ik verbaas me ook over die teleo En wat ik ook wel jammer vind is... dat, dat uh, Wat ik zou waarderen aan bijvoorbeeld aan zo'n Bensky is dat hij juist... Uh, daartegen is, eigenlijk, volgens mij. Zijn werk is echt... Uh, uh, op straat loop je en je ziet zijn werk en dan zet het je tot denken... over bepaalde aspecten, over geweld of over andere dingen. En dan laat hij zich toch op een of andere manier toch lenen... voor zo'n tentoonstelling om zijn werk daar te tonen. Ik vind dat... Het is een soort contrast voor mij. Maar heeft hij dat gedaan? Ja, dat is een goede vraag. Of, ja. of is het gewoon... Heeft iemand allemaal werken bij elkaar weten te krijgen? En... Ja, het kan, maar het is wel... Het, toch heeft, Kijk, dan zou die toch diegene die dat verzameld heeft... toch een soort toestemming moeten krijgen. Of... Ja. Oké, okay. ja, ik weet het eigenlijk niet. Nee, ja. dat, dat vraag ik me dus af. Maar ja. al zou dat wel zo zijn... dan zou ik het juist een beetje een soort uh, paradox vinden... wat hij aan het doen is. Want ik, het werk wat hij doet waardeer ik heel erg. Ja. En vooral in die periode die hij het gedaan heeft. Dus ik weet niet of hij het nu nog steeds... Uh, maakt hij nog steeds werk? Eigenlijk. Volgens mij wel, maar. ja. ja. Uh, en ook de thematiek en hoe hij dat verwerkt in de straten. Uh, dat, dat, want hij gebruikt de straat als zijn uh, atelier eigenlijk. Dat vind ik juist heel krachtig. Ja. En dan vind ik het jammer als hij dan inderdaad zijn werk uitleent... voor, voor zoiets om uh, te tonen te stellen. Maar uh, daar heeft hij waarschijnlijk zijn uh, redenen voor. Of wat je zegt, er zijn misschien verzamelaars die dat ja. bij elkaar hebben gebracht. Hey, en als je dan kijkt naar die... Uh, de... Je had het erover dat... dat kunst op het moment ook bezig is met mensen ervaringen te verkopen. Er wordt ook wel eens gezegd dat we hier in het Westen te verwend zijn geworden... en dat we geen ervaringen meer hebben. Dat we geen armoede meer kennen. Dat we onderdrukking kennen we niet meer. Dus we kennen niet meer de, de waarde van de ongelofelijke luxe die we hier hebben. Uh, jij hebt zelf een tijd in China gezeten. Ja. Is het daar anders? Of ja, zeker. Ja, ja, ja, ja zeker. Er is een... Ja, dat is een hele andere wereld. In de zin van, uh, uh, ik kan het eigenlijk heel plat zeggen. Je hebt gewoon Oost en West. En zij zien het West ook. Uh, zij zien bijvoorbeeld geen Europa of Nederland of uh, Engeland of Amerika. Nee, voor hun. Uh, dan heb ik het over de mensen die ik daar ontmoet heb. Hè. Dus mm -hmm. dat zijn de lokale Chinezen. En Ik heb een, een, een jaar lang in Chongqing gezeten... Uh, een stad ter hoogte van Shanghai, maar dan in de westkant. Dus echt midden in het land. Oké. Okay. Uh, en dat maakt wel een verschil, want Shanghai... Een grote stad, neem ik. Ja, aan. het is de grootste stad van China. Het was in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog was het uh, de hoofdstad van China. Oké. Okay. En daarna werd Beijing het pas. En daar uh, wonen 32 miljoen mensen. Jezus Christus. Dus, en Super niemand... Weet, en ik kan je eigenlijk bijlopen. lopen... Uh, ik kan bijna wel zeggen dat 9% van Nederland de stad niet kent. Nee. Dus uh, niemand heeft daarvan gehoord. En wat wel een verschil maakt is dat dus... Uh, wat ik mijn punt wilde maken is dat ik, uh, Shanghai, Hongkong en Beijing... Die zijn vrij internationaal. En Chongqing is dat veel minder. Uh, er waren ook heel weinig experts. En wat, uh, uh, wat me opviel daar is dat men niet spreekt van de landen... Maar het is echt uh, China tegen het Westen. Dus zij spreken niet van Nederland of... Uh, uh, Amerika of de, EU, of de EU. Nee, het is gewoon het Westen. Okay. En dat maakt al een heel groot verschil. Weet je, dat, en dat zie je dus ook al in, in heel veel dingen terug. Bijvoorbeeld in het nieuws. Uh, dat is ook vice versa vanuit hier. Je zult, uh, het, het nieuws uit het Westen, om het even zo te noemen... dat zal misschien het, uh, een kleine minuut zijn in elk nieuwsitem. Eén, uh, omdat zij uh, heel veel problemen zelf hebben... Hm. Zij, uh, zij hebben gewoon zelf al uh, zoveel problemen. Waarom zouden ze zich druk maken over de problemen die in het Westen zich afspelen? Dat is voor hun helemaal niet interessant. Super van die de vraag. Ja, ja. Ja, dus dat is voor hun uh, uh, niet interessant. Dus dat doen ze ook niet. Uh, maar het is ook andersom. Uh, als er iets in het... Uh, in China gebeurt qua nieuws of feiten of item... dan moet het wel heel groot zijn voordat het bij ons in het nieuws gaat uh, komen. Uh -huh, uh -huh. En als het dan bij ons in het nieuws is, dan is het ook als laatste item. Yeah, yeah, dus, yeah. dus het is ook vice versa. Maar dat maakt het juist ook heel interessant. Yeah. En uh, wat, ja, er, is, ja, er zijn zoveel dingen om op te noemen uh, uh, waar het verschillen in zitten. Yeah. En, maar ik, ik, ik raad iedereen aan om een keer heen te gaan. Want yeah. het is zo fascinerend. En over ja. langere tijd... Ja, ook voor langere tijd. Vooral omdat, ik, uh, omdat het verschil groot is. Uh, wat ik merkte bijvoorbeeld in het Nederlandse bedrijfsleven die naar China zijn gekomen. Uh, ik heb daar dan eigenlijk vrij relatief kort gezeten. Maar ik merkte gelijk dat er een soort arrogantie was vanuit uh, die bedrijven. Uh, van nou, wij weten het wel even. En over dan uh, armoede gesproken of cultuur of... Uh, Rijkdom gesproken, ja, zo kwamen, zo kwamen ook Nederlandse bedrijven daar binnen. Die kwamen dus echt binnen van, nou, wij hebben alle luxe, wij hebben alles, wij weten wel hoe, hoe het wiel uitgevonden is. Terwijl, ja, je komt gewoon een land binnen, wat de oudste cultuur heeft ter wereld. Nee. En hun uh, al jarenlang uh, zo leven en eigenlijk nog dichter bij de natuur leven dan wij denken. En uh, dan ga jij even vertellen hoe het wiel is uitgevonden nee. daar, uh, moet worden daar. Ja, dat, dat, dat stoot gewoon ontzettend in. Uh, uh, dat, dat is zo wrang en dat stoot zo tegen de culturen en tegen de, de ja, aan, verschillende dimensies aan. En dat maakt het ook weer heel interessant. Ja. Want uh, ja. zij ja. zeggen gewoon, ja, kom, ja dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja, maar die arrogantie van het Westen, ja, die is natuurlijk uh, al bekend. Dat is, ja. Uh, ja, dat is waar. En, maar dat, ik werd er weer mee geconfronteerd in ja. dat gezicht. En uh, uh, wat, ik, uh, wat ik een heel mooi principe daar weer van vind, is dat zij... Uh, je moet echt part of the family zijn. En okay. uh, Het is juist veel minder... en dat komt denk ik ook misschien wel vanuit het verleden vandaan... politiek gezien. Uh, ze zijn echt nog steeds heel erg uh, uh, samen. Samenhorig, uh, samen dingen doen. Uh, maar daar kom je pas in bij dat samen... als je op het moment dat je dus ook part of the family bent. Okay. En als je dat niet bent, dan wordt het heel lastig. Dus het is veel minder individualistisch dan je... Ja, uh, ja, ja, of dat helemaal niet individualistisch. Nou, wat ik gemerkt heb, je hebt wel individualisme... Maar dat komt dus vanuit, bij ons vandaan. Oké. Okay. Ja, dus die, die invloed die komt, daar vandaan, die komt bij ons vandaan. Ja, ja. Uh... En dat, dat, valt mij, dat, dat viel me heel erg op. Ik heb ooit een verhaal gehoord. Er was net de, de Chinese muur... Was ge... Of nee, de, de, de, de muur in het westen was gevallen. Ja. Of dus in, in, in uh, Oost-Europa. Ja, in Berlijn. Ja, ja en... Uh... Een heel hoopvolle periode was dat. was super tof, iedereen was super blij. En toen had je daar op dat Tiananmenplein. had je allemaal protesten en dat werd toen neergeslagen. En je had dan de, ja. hè, die, die iconische beelden van die man die voor de tanks ja. ging ja. staan, dat soort dingen. De vredesplein. Dat was ja. Het, ja, en ik dacht, een paar maanden later, ik was toen 18, volgens mij. En toen was ik aan het rondreizen door, uh, door Oost-Europa en door Turkije. En toen kwam ik. Een jongen tegen die was gekomen fietsen uit China. Wow. En die was toen toevallig, net die dag was hij in, uh, in Istanbul. Oh, te gek. En ja. ik raakte met hem aan de praat. En wat, wat, wat hij vertelde, en wat me toen zo... Weet je wel, dat over de bevrijding en mensen worden vrij... en ze willen niet meer die onderdrukking, ze willen vrij zijn. En hij zei, nee, dat is helemaal niet waar. Die onderdrukking kan ze niet zo heel veel schelen. Ze willen luxe. Ja, dat is het. Ze willen ja, gewoon ja. een tv... En wat China toen heeft gedaan, die heeft ze: oké, okay, krijgen jullie een TV. Jullie krijgen geen stemrecht, maar jullie krijgen wel een TV. Ja. Allemaal, iedereen. Ja. En jullie krijgen genoeg geld. Ja. Geen armoede meer. Ja, dat is nog steeds zo. Ja. ja. En dat, dat de, uh, Zover ik weet, Chengdu is een stad waar volgens mij per maand 50.000 woningen worden gemaakt. Jezus. En uh, daar komen boeren uh, worden gewoon vanuit het platteland daarin gezet. Uh, maar dat vind ik dus wel weer heel fascinerend van het Chinese volk. Uh, maar het is in een ander geval ook weer heel triest. Maar die boeren die weten dus niet om te gaan om te wonen in een flat. Dus wat er gebeurt is, al die parken die daar om die flats heen staan... die worden door de boeren gebruikt als land. Yeah. Dus die boeren gaan hun eigen, uh, wat, hoe ze altijd al geleefd hebben... hun uh, eigen rijstelen of uh, de, de, de fruit of de bosuitjes... Die worden daar gewoon in die parken geteeld. Dus die parken zijn niet als, zoals wij die kennen. Ja. Nee, die parken zijn gewoon uh, stukjes land van de boeren die in die flats wonen. Nou, dat mag, hè? En uh, dus, dus een hele andere dimensie krijgt die stad ook in een ja. keer. En uh, nou, wat jij zegt, van, de, de, je, uh, zij willen luxe. Zij, dat, dat is ook het voorbeeld van het Westen. Je ziet er heel veel dingen van het Westen uit. Ja. Uh, basis van luxe, schoonheid en luxe, dat vinden zij super belangrijk. De rest ja. waar wij zogenaamd zoveel waarde aan hechten, aan vrijheid en zo, dat, daar gaat het helemaal niet om. Nee, nee, nee. nee. Want die vrijheid, die, uh, die, uh, uh, de, de definitie van vrijheid, die zien zij anders. Ja, Net als uh, in de taal, dat is heel leuk. Uh, ik denk een half jaar geleden was er een meisje bij mij uh, uit China, was op bezoek met een, vri met, uh, met een vriend van mij ook. En uh, toen hadden we het erover dat bijvoorbeeld in de Chinese taal komt het woord logica helemaal niet voor. Okay. En dat is natuurlijk heel interessant. Ja. Want wij denken dat alles maar logisch is. Ja. Of, uh, terwijl daar is niks logisch. Ja, ja, ja, ja. Dat, bestaat, dat woord bestaat gewoon niet. Ha. Dus dat is een hele andere dimensie van denken ook in één keer. Als je ineens realiseert van... Hey, ja, maar dus alles heeft een betekenis. Dus alles komt ergens vandaan. Er zit dus overal een verhaal achter. Het kan niet zomaar logisch zijn dat iets ontstaat. Shit. Dus dat is dat, dat in is een Nederland is het echt ontzettend... Een basiswoord, ja, toch? Ja, dat is toch, logisch. Ja, het is toch logisch? Ja, ja. Dat Ik is, bedoel, echt... kruif is, dat is de, het woord van kruif. Ja, toch? Ja, ja. Terwijl wij dat in onze taal niet eens kennen. Of in de Chinese taal bestaat dat dus niet eens. Ja, wel, hele woord. Gaaf is dat, zeg. Ja. Dus dat, ge dat geeft wel te kennen. Dat er, dat er, dat, dat, uh, uh, wat voor mij is geeft het te kennen in ieder geval. Dat, het veel, dat er uh, veel meer betekenis achter zit. En veel meer lagen in zitten die wij, die wij, eigenlijk, uh, die wij niet kennen. En dat heeft ook met, uh, ik denk ook, wat ik ook heel erg verbaasd heb: dat, uh, uh, dat we over pollution spreken, dat daar de meeste uh, pollution wordt uh, uh, geproduceerd. Maar dat, dat valt relatief nog wel uh, mee eigenlijk. Dat wij, wij hebben het geluk gehad dat we in de Benelux zo dicht bij de zee zitten, ja. uh, dat we, dat, waardoor we dus heel veel wind hebben. Maar wij produceren bijna. Uh, bijna net zoveel, niet uh, qua, qua oppervlakte, aan pollution... als in, uh, als in China in principe op, een klei, op hetzelfde oppervlakte. Kijk, wat bij ons natuurlijk heel fout is... wij exporteren onze vervuiling. Ja, ook dat. toch? Ja, De en echte nee. smerige troepen sturen naar Afrika. Ja, exact. Ja. Zo, opgelost. Ja, dat... op, ja inderdaad. Ja. Dus dat is heel hypocriet. Ja. Ja. Ja. En, uh, en ik geloof ook wel dat China daar... Uh, Heel erg hard mee bezig is om daarin te verbeteren. Ja, dat zou best. Ja. Ja. En, zij, en een van de grootste problemen waar ze nu tegenaan lopen is dat. Uh, uh, dat zij nog steeds. Uh, of nog steeds niet, maar dat, in, dat de, de, de laatste decennia. Zijn zij, uh, hebben zij zich ontwikkeld als productieland. Dat zijn ze altijd al geweest. En door de crisis zijn er heel veel uh, producties teruggehaald. Door naar eigen land, dus naar Amerika, naar Europa. Omdat, omdat ze Europa, daar, nou, China werd te duur daarvoor. En China zich niet ontwikkeld heeft, ontwikkeld heeft in kennis. En daardoor, dus eigenlijk, ook uh, het probleem hebben dat ze nu heel veel mensen die toen productie draaiden voor die bedrijven, nu allemaal op straat staan. Okay. En allemaal een lening hebben van echt duizenden, ja, ja. duizenden euro's in onze euro's dan ja. en dat niet meer kunnen betalen dat is een beetje hetzelfde probleem dat Griekenland ook heeft hè? ja, ja. ja. En, uh, en het probleem is dat het geld allemaal van de overheid is want alle banken die zijn van de overheid ja. dus de overheid die heeft in de crisistijd allemaal geld geleend aan Amerika maar Amerika kan dat nu niet terugbetalen nog en China heeft ook geen geld meer ja. dus dat, wo dat wordt nog een heel groot probleem maar er zit toch wel wat kennis nu inmiddels, toch? Het is ja, niet alleen het... nog, nee, maar ze uh, Ja, klopt. Maar kun jij, uh, kun jij een, uh, een Chinees product opnoemen? Een technisch product? Ja, je product? wel die Huawei, ja, toch? Ja, dat is één. Ja. Dat is één. Nou ja, en je hebt op het gebied van... Uh, Auto's? Uh, uh, uh, technisch heb je wel, uh, dus als het gaat over apps... Je hebt de hele grote Alibaba. En, ja, dus, de, dat is Alibaba, heb je dan? Een WeChat? dat is een hele grote. Ja, en je hebt nog uh, zo'n shopping. Uh, oh nee, dat is Alibaba. Ja. Ja, ja. En de, de zoekmachine. Ja, Weibo is dat. Ja, ja. ja. Nou, dat zijn er uh, niet heel veel. Nou ja, maar goed, maar als je dan kijkt in het Westen, zoveel zijn er eigenlijk hier nou ook weer niet. Als het gaat ja, je hebt techniek, wel techniek, Google, je hebt, je hebt Facebook ja, en je hebt ja, Microsoft. Maar het heeft natuurlijk ook politieke, uh, je hebt ook politieke gevolgen, ja. maar de, de, de kennis. Die, die is nu heel snel aan het ontwikkelen inderdaad. Ja. Maar dat gaat, dat gaat nog wel heel traag ten opzichte van wat ze allemaal nog uh, uh, moeten doen eigenlijk. Dus die Ik had met zoveel mensen, zo'n groot land. Nou, dan verwacht je toch wel dat er wel uh, wat iets meer telefoons of uh, tv's of uh, ja, ja. Uh, auto's op de markt worden gebracht. Maar dat is dus het heel groot probleem bij hun. Maar Ja, Maar goed, volgens mij is dat niet één op één. Toch, Als je kijkt naar waar kwamen van oudsher grote, innovatieve bedrijven vandaan. Philips, heel klein landje. Ja. Nokia, nog kleiner landje. Ja. Uh, maar waar liet ze dan produceren? Samsung, superklein landje. Ja, maar waar is de productie was? Ja. ja. Daar. Dus de kennis bleef ja. altijd hier. Ja, ja, en de productie ja. was daar. Ja. Ja. Dus dat verschil bleef altijd nog uh, ja. heel groot. En nu komen ze daar, de laatste tien jaar, 15 jaar, komen ze dus achter, shit, ja, ho. oh. oh. We hebben die kennis ook nodig, want we kunnen ook zelf. Waarom gaan we niet zelf ontwikkelen? Ja, ja. Nou, en bovendien, natuurlijk, uh, heel veel werk wordt steeds meer door robots gedaan. Daar zit ja. geen mensen voor ja, nodig. Ja, ook dat. Ja. Maar, daar, dus, daar zijn, ja, het is een super interessant land. Ja, echt, ja. Ik raad, en Ga niet naar Hongkong, Shanghai en Beijing, maar probeer gewoon echt land inwaarts te ja, gaan ja, als je is, gaat. Ja, ja. gek. Ja. Je hebt er ook les gegeven, toch? Ja, op een, kunst, ja, een kunstacademie. Ja. Ja. ja. En uh, was dat vergelijkbaar met hier? Of, uh? Nou, qua, uh, uh, het verbaast me. Uh, qua niveau misschien uh, redelijk vergelijkbaar, denk ik. Uh, uh, nou, je, je had gewoon hele praktische culturele verschillen. Zoals uh, een, een, een klein voorbeeld was als ik bijvoorbeeld voor de klas uh, stond... en ik, ik, stel, ik had mijn college gegeven en ik vroeg aan die studenten... zijn er nog vragen? Ze zullen dan nooit een vraag stellen... Eén, uh, uh, uh, de, de reden is dat ze geen vraag stellen. Is dat zij zeggen, als ik een vraag stel, dan uh, st breng ik de leraar in verlegenheid. Omdat, ik, omdat hij het dus niet goed uit heeft gelegd. Oh, wow. Dus die, die is dom. En twee, ik stel een vraag. En dat houdt in dat ik dus de, de stof niet heb begrepen. Dus ik ben ook nog eens dom. Dus daarom zul je nooit in een groep, zul je, uh, een groep mensen van Chinezen... die niet internationaal georiënteerd zijn... zul je niet zien dat zij een vraag gaan stellen. En is het je uiteindelijk gelukt om ze wel vragen te laten stellen? Ja, uiteindelijk wel, maar dat duurde wel drie maanden. Oké, okay, wow. Ja, dat okay. heeft al een tijd geduurd. En, uh, en het probleem was daardoor ook weer... dat als je dan als docent door de klas liep... en je ging het werk bekijken... mocht je dus dertig keer dezelfde vraag beantwoorden. Omdat ze wel één op één dat wel durven te stellen... Ja, ja. En, dat, en dat, dat maakt het wel een beetje uh, lastig. Want dan, ook in dat opzicht is dus die culturele verschillen die je hebt, die, daar loop je continu tegenaan. aan. Daar moet je elke keer weer mee lopen te dealen. Dus zou dat eigenlijk stiekem niet hier ook zo zijn? Want volgens mij zijn er hier ook meer dan genoeg studenten. Nou, niet zozeer... Het bang zijn dat ze dan de docent beledigen, die zijn er niet. Nee. Maar mensen die geen vraag durven te stellen omdat ze denken dat ze dan dom zijn, die zal je meer dan genoeg hier in de klas ook hebben. Die zullen, ja, wellicht wel. Maar hier steken wel in ieder geval vijf mensen nog wel een, vraag, een hand op, ja, bijvoorbeeld. Ja, Daar zal niemand een hand op steken. Nee. En uh, dat, dat, uh, dat was een van de eerste dingen die me opvielen tijdens het lesgeven, inderdaad. Ja. En, uh... Dingen die we over zouden moeten nemen, heb je die daar misschien gezien? Want dat zouden we hier beter ook kunnen doen. Bijvoorbeeld de yeah. elf-urige schoolbad. Ja, ja, ja. <laughs> ja. El, ja nee, dit, dit, dat zou ik dus ook afraden. Yeah. Nee, ja, dat is ook een dilemma-ding. Zes dagen in de week, elf uur per dag ongeveer. Twaalf uur. Dat is natuurlijk ook uh, bizar om mee te maken. Uh, uh, wat ik wel. Wat ik echt heel erg waardeerde, discipline. Echt, zou uh, zijn. Uh, in die zin van. Uh, als je ze mee hebt, dus als je ze laat zien op een hele duidelijke manier... van wat het effect is en wat het doel is van de, de les... of uh, wat je wil bereiken, et cetera. En er zit een soort uh, goede vibe in die, uh, in die klas. Nou, dan, dan zijn ze ook niet meer te stoppen. Dan, okay. dan, dan, dan zit er zoveel discipline in. Dat vind ik echt... Uh, ja dat, dat waardeer ik echt. Dat, uh, dat altijd keihard doorwerken en, en maar weer proberen en dit. Dat, dat, dat, dat kunnen wij hier nog wel, denk ik... Uh, van leren. Okay. En, uh, dus meer gedreven waren ze, of niet? Ja, meer gedreven. En ja. dat komt misschien ook wel vanuit het verleden, denk ik. Of vanuit, uh, de, vanuit het land of vanuit de politiek. Ik, wel vanuit de groepsdruk zou Groepsdruk kunnen, zou kunnen, ja. ja. Dat dat ja. veel belangrijker is hier. Ja. Of daar. Daar, ja, ja zeker. Ja. Dus da, dat, uh, dat zou ik wel... Dat, dat is wel een punt wat ik mee zou nemen. Qua creativiteit... Uh, nee, dat zou... Die openheid hebben ze nog niet. Die, uh, ze kunnen heel creativiteit, creatief zijn... maar dan moet je ook echt wel het vertrouwen geven... dat ze dat mogen kunnen doen. Okay. Uh, uh, die openheid en vrijheid... die wij hier hebben... dat, dat, hebben, dat, dat hebben ze nog niet in, de, in dat opzicht. In de zin van... Uh, ik weet dat er in, in mijn klas... bijvoorbeeld over politiek gezien... of wat hier ook nog steeds wel een issue is... bijvoorbeeld over homoseksualiteit... dat daar gewoon studenten waren die homoseksueel zijn... maar die zullen dat nooit, nooit toegeven in de groep. Of uh, dat, dat, dat, uh, dat is gewoon not done. Yeah. Ja. Dus dat, dat zijn nogal echt van die punten die uh, heel erg uh, heel gevoelig, gevoelig zijn. Ja, ja, goed, dat ja. heb je hier in bepaalde groepen natuurlijk ook, hè, in Nederland. Ja, ja. exact. Ja. Maar ik denk dat het daar nog heel erg... Uh, ja. Hier is het nog. Hier is het veel verder in de ontwikkeling dan daar, ja. ja. Oké, okay, ja. ja. Dus dat zijn wel dingen waarvan je moet zeggen... nou, dat, daar moeten we op letten misschien ja. als onderwijsinstelling. Ja. En dat heb je, daar heb je dat in echt uitvergrote mate heb je dat gezien. Ja. En hier heb je dat in veel kleinere mate. Ja. Maar het is er nog wel, denk ik. Het is natuurlijk ook iets waar we volgens mij als opleiding ook wel mee bezig zijn. Ja, dat is ook of heel mensen. goed. Ja. Ja. En uh, wat ik ook uh, daar... Uh, wat ik niet zo meeneem, is daar, uh, wat ik zo wel kwalijk neem... is dat uh, ze doen zich hoger voor dan dat ze zijn qua level bijvoorbeeld. Ah. Ja, uh, zij denken dat ze... Uh, uh, de studenten worden daarvoor gedragen... Uh, dat ze gewoon, als zij de opleiding of de universiteit hebben afgerond... dat ze dan ook gelijk naar Cambridge kunnen. En dat ze uh, Oxford kunnen naar de, weet je, de universiteit in, uh, of Columbus. of iets, Noem maar eentje op. Uh, dat wordt hun allemaal voorgehouden. En uh, dat, dat is gewoon niet waar. Het, het level is gewoon veel lager dan, uh, dan op die universiteit of... Okay. Op, uh, dus dat, dat, dat, vind, dat, vind ik, dat neem ik ze wel kwalijk. Want uh, er, zijn, er wordt zoveel druk opgelegd op die studenten. dat ja, er, er zijn gewoon ook studenten... Ik zat dan op een universiteit van 60.000 mensen, studenten. Uh, dat is gewoon een stad in Nederland. Maar ja, er waren dus gewoon ook studenten die zelfmoord pleegden door de druk. Ja, ja, ja. En die, uh, die dat niet aankonden. Hm, hm. En dat, ja, dat wil je in het onderwijs uh, helemaal niet. Nee, de deel. in ja. een veilige omgeving. Zijn ja, en exact. Ja. Ja. En dat is, dat is wel... Uh, Echt een, waar, waar ik mezelf echt, uh, uh, of niet kwalijk noem, maar ik wel, wel, wel ging over nadenken: van zo, dit is wel iets wat ik niet wil. Ja, eh, eh, <laughs> ja. Ja. Dan sta ik er ook nog achter om hier te blijven. Oké, okay, yeah. ja. Ja, lastig die. Uh... Ja. En ja, wat ik ook wel uh, merkte, waar ik dan les gaf, was dat, uh, dat ze nog heel erg zoekende zijn. Dan horen ze een woord, kreet, informatie die zijn. Oh, dan is het uh, een half jaar later, gaan we dat geven. Zijn er docenten? Nee, maar... Uh, dat gaan we gewoon doen. Ja, ja. En dan komt het, wordt er iemand voor de klas gezet. En okay. dan, uh, succes. <laughs> Oké. Okay. Dus dat... Uh, ja, je wordt misschien iets langer overnacht. Ik weet het eigenlijk niet. Ja, ja. ja. <laughs> er ja. zijn hier toch ook ja, wel eens ja. hype, hype lesjes? Ja, dat ja. Ja, ja, ja, klopt, ja. Ja, ja. Maar, ja. Ik denk niet dat het zo corrupt gaat als daar. Ja, in de zin ja. van, nou ja, boem, dit is het. Dit gaan ja. we doen, ja. Dus die, ja... Daar. Ik heb er veel geleerd. Het ja. is dat, uh, en ik heb er ook wel veel dingen van meegenomen. En het is ook een soort reflectie, zo'n reis. Ja. Want je leert dus ook je eigen cultuur heel erg kennen. Enorm, toch? Ja. Ja. Ja. In het begin let je daar helemaal niet op... omdat je dan alleen maar aan het ontdekken bent. En daarna word je ineens geconfronteerd met het feit van... ja, maar wij, deden het zo, maar wij doen het eigenlijk ook heel raar. Weet je wel? Ja. En het gaat helemaal niet of wij het goed doen of fout... net als met het kapitalistische systeem of uh, het communistische systeem. Uh, zij doen het gewoon op een andere manier en zij denken dat zij dat goed doen en wij doen het op een manier en wij denken dat wij het goed doen. Ja. En uh, zowel dat systeem heeft zijn goede punten als het andere systeem. Ja. En het zou heel mooi zijn als dat een keertje bij elkaar gaat komen, ja. maar dat zie ik nooit gebeuren. Ja. Dat, uh, dat is een utopie, heb ik, heb ik het idee. Ja, je moet je ook afvragen vragen of het echt nodig is, toch? En of het, of het überhaupt wel kan? Nou, of het werkt. Ik bedoel, net hetzelfde met het. Uh, uh, ik geloof namelijk niet dat zo'n groot land als China... dat daar democratie gaat werken. Ik, dat, dat, dat, dat, dat, dat is bijna onmogelijk met nee, de hoeveelheid mensen die je daar kan zijn. kan je überhaupt afvragen of democratie überhaupt wel werkt. Ja, dat nee, ja, ja, ja, ja, is een heel andere Dat is een heel andere dus podcast. Dat zijn we niet in begeven. Nou, dat je, nee, klopt. Maar dat is wel interessant qua... Qua ontwerp, ook misschien, hè? Weet je? Ja, ja, dat we het, het ideale politieke systeem gaan ontwerpen. Ja, ik mis trouwens wel, over design gesproken hè, en politiek. Um, ik mis veel creativiteit in de politiek, laat ik het zo zeggen. In de politiek aan zich. Ja. Dat, je ziet ook weinig creatieve creatievelingen die er dus zich gedaan in durven te, te mengen. Om, uh... Zou dat misschien een eigenschap zijn van de, de democratie zoals we die in Nederland en Europa hebben, die op consensus is. En zie je misschien in de Chinese politiek veel grotere creativiteit en veel grotere durf? Ja, ja dat, dat, dat denk ik wel, ja. En ook veel meer dat ze dus een, een statement durven te maken. Uh, dat zie ik vooral daar ook over creativiteit in de muziek. Muziek wordt daar echt heel erg gebruikt om, uh, als, als, als, als design als het ware. Uh, muziek en creativiteit worden er heel erg gebruikt om daar statements te maken... Tegen de, tegen de politiek en tegen de, de dingen die daar binnen het land gebeuren. Okay. Dat, dat is wel echt een, uh, een ding inderdaad. En dat mis ik hier nog wel een beetje ook uh, in, het on, in de ontwerpwereld. Het is allemaal echt gestaag, toch? Ik bedoel, het is allemaal uh, een beetje commercieel gezien. Maar ik zie weinig ontwerpers die een, echt een, een statement durven te maken. Jeugd. Maar goed, in het begin van... De... Zoals Jan van Toren of een, uh, Wim Kral. Die vroegen ja. uh, echt wel, die stonden ergens voor. Weet je wat? Die... Ja, uh, ja. Oké, okay, nee, want in het begin zeiden we juist ook van goed design is misschien wel onzichtbaar design. Of inimini of, of design, kleine dingetjes. Ja, klopt. Dat zeiden, we, aan het begin ja. van de post. Nu ja. komen we toch weer uit. Misschien nee, maar moet je mag wel een statement grote... maken toch? Ja, ja. Ik wil niet zeggen dat het. Uh, ik, ik vind goed design wel dat het onzichtbaar mag zijn. Ja. Uh, maar ik vind wel dat. Waarom mag je als het ontwerper geen statement maken? Nee. Toch? Ik bedoel, en dat gebeurt volgens mij best weinig. Ja dat je als ontwerper gewoon uh, daarin uh, een standpunt inneemt. Ja, of of ga ik nu van de hak op de tak? Nee, nou, nee, maar ik vind het wel uh... interessant. Maar dat is namelijk dat je hebt ook wel dus zie je van die statements. Denk je, nou moet dat? Is dat statement? Waarom? Ja, ja, is dat nee, niet klopt, een statement, ja, ja. Om het statement? Om het statement. Ja, ja, ja, Bijvoorbeeld klopt. sommige gebouwen in Rotterdam. Dan denk je, ja, dat is een statement om het statement. Ja. Dit is niet een statement voor mensen. Dit nee. is niet een statement voor een prettigere wereld of zo of een prettigere stad. Maar, is dat, uh, maar uh, komt dat dan door die rijkdom? Het zou kunnen, ik weet het niet. Ja. Dat, we, dat, we gewoon dat, dat we dus inderdaad wat je zegt... Die, we zijn zo rijk aan, in al die gegevens over alles wat we hebben hier... dat we niet eens meer een statement kunnen maken. Want waar, waar zouden wij nog een statement over moeten maken? Ja, misschien om een statement. Ja, <lacht> nou ja maar goed, misschien wordt het inmiddels zo meta. Om, waar moet je nog een statement over maken... Inderdaad, in de jaren 50 was er gewoon nog heel erg veel armoede in Nederland... en ongeschooldheid, daar, ja. dat zijn dingen waar je statements over kunt maken. Ja. Toch? Ja, klopt, ja. In elk geval een stuk makkelijker dan mensen die... Ik weet het ook niet, wat hebben we voor problemen in Nederland? Ja, nee, ik ken geen probleem, maar er zijn genoeg mensen die problemen ervaren... met vluchtelingen en ja. uh, bepaalde armoede en verzorging. Maar dat is volgens mij dus ook meer... Om een statement. Een statement. Dus wat je zegt, net zoals die architectuur, ja, we doen het om het een statement te maken. Weet ja. je? Dus we, we, het is eigenlijk geen statement, maar we zeggen het om het zeggen. Ja, Dat zie je op ja, ja. social media ook. Iedereen ja. heeft een mening, maar dit is een mening Precies. om een mening. Ja. Het gaat allemaal, Het gaat nergens over. <laughs> weet je? Het, is allemaal, het is allemaal klinklare onzin. Ja. En, uh, ik had daar een, een laatste had ik een mooie. De, de, deze podcast die laat ik transcriberen. Dus iemand schrijft het helemaal uit. En dat doe ik voor dove mensen. Dat doe ik voor mensen die het nodig hebben. Ja. En toen vroeg ik me af, hoe moet dat dan? Moet je zeggen, ik ga een, een samenvatting laten schrijven? Dus wat prettig leest. Of ik ga het woordelijk laten doen. Waardoor elk woord, oh, ja, zoals ja, ja, ja. wij het gezegd hebben, uh, opgeschreven wordt. Of ik doe het letterlijk. Waarbij zelfs elke e en a wordt oh, okay. uitgeschreven. Nou, daar zijn allemaal meningen over. Ja. Maar wat, dus ik vroeg dat online. En toen kreeg ik allemaal reacties van allemaal mensen met een mening. Ja, ja, ja, precies. En toen heb ik een, een, een, een hoe heet dat, gezegd... Oké, okay, ik ga deze volgorde aanhouden van naar wie ik ga luisteren. Eén is de mensen die het nodig hebben. Oh ja, ja. dat zijn de, de echte dove mensen die hebben het echt nodig hebben. En er zijn nog een aantal mensen die het nodig hebben. Daarna de mensen die het leuk vinden. Dus die vinden het handig dat ze en kunnen luisteren en kunnen ik lezen. ja. Of die dan denken: van nou, ik ga niet luisteren, ik ga alleen maar lezen. Maar die hebben een soort van luxe. Dat ja, ja, ja, is die een hebben extra. Ja, ja exact. Dus hun ja. luister ik pas <laughs> nadat ja, ik ja, naar de. Ja, precies. Daarna de mensen die erover na hebben gedacht. Dus mensen die het bestudeerd hebben, bijvoorbeeld. Heel mm -hmm. interessant. En daarna pas de mensen met een mening. Die zijn minst interessant. En <laughs> nou, dat is een mooie oplossing. Misschien, ja, ja. misschien ja. moeten ze dat met Facebook ook doen, dat ze op die manier filteren. Ja. ja. ja. Mensen ja, met een mening zijn niet interessant. Ja, exact, ja. Maar dat is, ja, dat is, daar zitten we nu meer in. Toch? Ja, ja mening, ik heb een mening. We nou. ja, wordt nu alleen maar naar meningen geluisterd. Ja, ja. Ja. Wie het hart schreeuwt, heeft gelijk. Ja, exact. Ja, ja inderdaad. Ja. ja, dat vind ik wel jammer. Ik vind ja. dat een. Uh, een Hoe noem je dat? Een, uh, is het een gemispunt? Of een, een, een, nou, dat is misschien niet het juiste woord. Schreeuwen mag, dus een statement maken mag, als maar het noodzaak is. Zoiets? Ja. Ja, ja dat, dat, dat het een betekenis heeft. En niet om het statement. Ja. En, uh, de, ja, goed. Daar kun je helemaal op uitwijken. Ja. Van, uh, van hier naar van links naar rechts. Ja. Hé, hey, ik heb mijn uh, punten allemaal behandeld. Heb jij nog iets wat je wilt zeggen op deze podcast? Over kwaliteit? We hebben het echt al van alles gehad, ja. behalve kwaliteit. Nee, uh, dat is, nou, waar. Nee, dat is ja, waar. We dat hebben het toch wel over gehad. Nou, ik, ik, ik, uh, uh, ik vind. Ja. Ik vind de kwaliteit aan zich gewoon een heel, een heel uh, groot begrip. En ik vind het heel moeilijk voor mezelf te omschrijven. Hè? Wat is nou mm -hmm. de definitie daarvan? En dan kun, je, dan kun je de Wikipedia op loslaten of het woordenboek. Uh, maar ik, uh, ik vind denk, kwaliteit inderdaad... Uh, door, door goed te falen kom je erachter wat kwaliteit is, denk ik. Dus dat je... Maar dan bedoel ik ook echt goed falen. Net zoals jij dat voorbeeld geeft. Ja. Dat je er dus ook iets mee gaat doen... En het is, het is al een hele kunst om goed te falen, namelijk. Dat, uh, en ik denk dat je daardoor uh, de kwaliteit naar boven haalt. In jezelf, of in het product, of in hetgeen waar je mee bezig bent. Okay. En dat, uh, ik denk dat, dat, dat, dat ik het daar nu zo over denk. Ik ben benieuwd over vijf jaar. Maar, ja, ja eh, dat doen we over vijf jaar nog een keer. Ja, ja, precies. Ja, tof. Ja. Oké. Okay. Ja, leuk. Hey, Dank je wel voor dit gesprek. Ja, jij ook. Bedankt. Tof. <laughs> tof. ja. ja. <laughs>